8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Kamp begint verkenningsronde voor kabinetsformatie. Grote brand in winkelcentrum Breda. En Greenpeace saboteert tientallen tankstations van Shell. De missionair minister Kamp begint rond deze tijd met zijn verkenningswerk voor de kabinetsformatie. Als eerste komt VVD-leider Rutte langs op het Binnenhof. En daarna praat Kamp met de andere lijsttrekkers. De gesprekken gaan over wie als informateur bij de kabinetsformatie kan optreden. Ook wordt gesproken over de opdracht die de informateur meekrijgt. Kamp verwacht woensdag zijn bevindingen te presenteren. Donderdag debatteert de Kamer dan over de formatie. In Breda woedt een grote brand in winkelcentrum De Burgt. De politie zegt dat de brandweer met mannenmacht probeert te voorkomen... dat alle 25 winkels verloren gaan. De brand in het winkelcentrum is vermoedelijk ontstaan in een drogisterij. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Kort voordat de brand in het winkelcentrum De Burgt uitbrak... was er aan de andere kant van Breda een brand in een flatgebouw. Die brand was snel onder controle. Maar er was wel zoveel rook dat 30 bewoners moesten worden opgevangen in een zorgcentrum. Of er een verband is tussen de twee branden in Breda is niet bekend. Actievoerders van Greenpeace hebben ruim 60 tankstations van Shell stilgelegd. Volgens de actiegroep kan er geen benzine en diesel meer worden getankt... omdat de vulpistolen met hangsloten zijn vastgemaakt. De acties zijn een protest tegen olieboringen van Shell in het Noordpoolgebied. Een onbekend aantal actievoerders is door de politie opgepakt. Shell zegt het te begrijpen dat mensen hun mening willen uiten... maar de manier waarop, daar zijn we het niet mee eens, zegt een woordvoerder. Greenpeace zegt dat ondernemers met een winkel bij Shell-stations worden ontzien... en dat de winkels gewoon open kunnen blijven. De politieke crisis op Curaçao heeft gisteravond geleid tot een vechtpartij. Aanhangers van de regeringspartij wilden voorkomen... dat leden van de oppositie het parlementsgebouw binnenkwamen. Daarbij kwam het tot een handgemeen... waarbij de nieuw gekozen vicevoorzitter van het parlement klappen kreeg. Een meerderheid van het Curaçaose parlement... heeft daarop de negen demissionaire ministers van het kabinet Schotten naar huis gestuurd. Of dit staatsrechtelijk mag, is niet duidelijk. Curaçao zit al weken in een parlementaire crisis. Sinds de val van het kabinet verhindert de parlementsvoorzitter elke openbare vergadering. Hij wil zo voorkomen dat hij en de demissionaire ministers moeten opstappen. President Obama heeft zijn jemenitische collega bedankt... voor de veroordeling van de aanval op de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Sana'a. Boze betogers probeerden gisteren de ambassade binnen te dringen. Bij gevechten met bewakers zouden minstens vier doden zijn gevallen. De aanvallers zijn woedend over de Amerikaanse anti-islamfilm... The Innocence of Muslims. De aanval in Sanaa volgde op gewelddadige acties in onder meer Egypte en Libië... waar dinsdag de Amerikaanse ambassadeur om het leven kwam. De jemenitische president heeft de Amerikanen beloofd... mee te werken aan de bescherming van de ambassade en de zoektocht naar de daders. Paus Benedictus begint vandaag aan een bezoek aan Libanon. Dat doet hij op een moment dat het behoorlijk onrustig is in de regio... In buurland Syrië wordt een bloedige burgeroorlog uitgevochten... en in andere omliggende landen vinden gewelddadige protesten plaats... tegen de Verenigde Staten. Toch zijn de veiligheidsmaatregelen in Beirut niet opgeschroefd. De paus spreekt onder meer met de Libanese president, de premier... en de parlementsvoorzitter. Onderzoekers van Microsoft hebben een nieuwe vorm van computercriminaliteit ontdekt. Volgens de onderzoekers installeerden criminelen in China... schadelijke software op computers terwijl de apparaten nog in de fabriek waren... Met de software konden criminele microfoons en webcams inschakelen... om achter persoonlijke gegevens van gebruikers te komen. En ook konden de toetsenborden worden bekeken om wachtwoorden te achterhalen. Op de nieuwe serie kinderpostzegels... komen foto's van de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane. De foto's zijn gemaakt door prins Willem-Alexander. De prins treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader... die 40 jaar geleden foto's maakte van zijn drie zonen... voor de kinderpostzegels van dat jaar. Vanaf 26 september gaan meer dan 200.000 schoolkinderen langs de deuren... om de zegels te verkopen. De opbrengst komt ten goede aan projecten wereldwijd... die gericht zijn op veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen. De kinderpostzegels worden in november officieel uitgegeven door PostNL. Paralympisch sporter Marlou van Rijn is gisteravond gehuldigd... in haar woonplaats Purmerend. Ze kreeg de zilveren Purmerender, een lokale onderscheiding... voor een bijzondere prestatie. Van Rijn haalde in Londen goud op de 200 meter hardlopen... Ze werd geboren zonder onderbenen en wordt de bleedbeep genoemd. Vorig jaar stapte ze over van zwemmen naar atletiek. Het weer is vandaag zwaar bewolkt en het regent af en toe. Middagtemperatuur ligt rond 18 graden en daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Pas later op de dag wordt het vanuit het westen wat droger. In het weekend is het droog met af en toe zon en dan wordt het 20 graden. Awb Verkeersinformatie, alles bij elkaar, 20 kilometer file. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Woerden, 6 kilometer. De rechte staat dicht. A15 vanuit Europort naar Rotterdam bij Hoogvliet, 2 kilometer. Er staat een bus stil op de weg, er zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A16 vanuit Breda naar Antwerpen bij knooppunt Galder, 2 kilometer... Door een ongeluk is op het knooppunt Galder de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg afgesloten. verkeer richting Tilburg en Eindhoven kan beter omrijden vanaf knooppunt Zonzeel via Oosterhout. Ook nog een aanrijding op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde. Daar staat 4 kilometer. En mensen die omrijden vanwege de problemen op de A16, die komen in de file op de A59. Vanuit Zierikzee naar Os bij knooppunt Hooipolder 2 kilometer.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 Met Lara rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over acht. Henk Kamp gaat verkennen wat de fracties willen na de verkiezingen. Wat is Kamp eigenlijk voor man? Ik spreek straks een van zijn vrienden, Jan Kamminga, ook van de VVD. En de vraag is waarom ze Kamp eigenlijk gevraagd hebben. Ik denk dat ze ontdekt hebben dat ik vroeger jarenlang bij de katholieke verkenners heb gezeten. En dat ze daarom dachten dat ik hier geschikt voor zou zijn. Ja. Een katholiek verkennen. Goed nieuws misschien voor het CDA. Ga maar eens kijken hoe het ervoor staat in Den Haag. Eh, Henkamp is begonnen met die gesprekken. De eerste die hij ontvangt is Mark Rutte, Marcel Bril. Goedemorgen. Goedemorgen. Is hij er al? Ja, Mark Rutte die, uh, is uh, aangekomen. In het gebouw uh, van de Tweede Kamer liep hij naar binnen. Um, de Tweede Kamer, het gebouw uh, waarvan uh, je zou denken... daar gaan ze dan vergaderen, maar dat is niet zo. Ze gaan dan binnendoor richting Eerste Kamer. Misschien vraag je je dan af... Ja, waarom gaat hij dan niet gewoon bij de Eerste Kamer naar binnen? Nou, uh, ze willen heel graag uitstralen. De Tweede Kamer is aan zet. Wij gaan uh, kijken uh, hoe we nu verder moeten. Maar goed, in de Eerste Kamer daar heb je een kamertje... waar altijd de formatie... Gesprekken plaatsvinden. Daar gaan ze dus, uh, zover wij weten, uh, wel gewoon zitten in dat kamertje. Maar ze vinden het belangrijk om te laten zien aan alles en iedereen... dat de Tweede Kamer het initiatief uh, heeft. Nou, en dan ga je in ieder geval via die ingang naar binnen. En dat deed dus Mark Rutte ook zojuist. Um, hij kwam op het Binnenhof aangewandeld. En ik had even mogelijkheid om nog een paar vragen te stellen. Meneer Rutte, goedemorgen. Wat wordt uw boodschap aan de heer Kamp? Uh, daar ga ik u na afloop over bijpraten. Wat gaat uw inzicht worden van het gesprek met Verkennerkamp? Uh, ik, ik, na afloop zal ik u uh, te woord staan. Lijkt mij correct dat ik u eerst uh, praat met... De... Maar is de VVD en de PvdA, zijn die echt aan elkaar gebonden? Is het zo dat het niet anders kan? We spreken elkaar na afloop. Uh, tot meteen. Ja, tot zometeen toen was hij binnen. Ik was al bijna weer vergeten hoe dat ook alweer ging, dit soort uh, ontmoetingen. <lacht> uh, dat je allemaal <lacht> vragen stelt dat er allerlei journalisten uh, bij je staan... maar dat er weinig gezegd wordt. Maar ik put een klein beetje hoop uh, doordat hij zei van ik spreek u na afloop. Misschien gaat hij dan zijn inzet uh, wel wat duidelijker uh, toelichten. Uh, tot nu toe heeft hij de hele tijd gezegd, er is sprake van een radiostilte. Dus ik ben benieuwd als hij om rond een uur of negen weer naar buiten komt... of ik hem en mijn collega's hem kan verleiden... om uh, nou, toch wat duidelijkheid te geven hoe de VVD nu in deze fase van nou ja, uh, de onderhandelingsstrategie uh, staat. Oké, okay, ben benieuwd naar die verleidingspoging van jou, <laughs> Marcel Bril. We horen je later hopelijk in de uitzending met uh, uitspraken van Rut. Nou, Henk Kamp is begonnen dus met de gesprekken. De lijsttrekkers begint met uh, Mark Rutte. En donderdag doet Kamp dan verslag van zijn bevindingen aan de Tweede Kamer. Ik praat erover met uh, Jan Kamminga, oud-voorzitter van uh, werkgeversorganisatie FME. Uh, ook belangrijk geweest voor de VVD, onder andere in de jaren 70 en 80. Meneer Kamminga, goedemorgen. Goedemorgen. U kent Henk Kamp al meer dan twintig jaar, hè? Ja, zo ongeveer. Is het een, een logische keus uh, van Rutte om, om Kamp aan te wijzen als verkennen? ...van overtuigd dat uh, Henk Kamp dit heel goed kan. En dat hij een uh, heel zorgvuldige afweging zal maken voordat hij met een uh, advies komt. is vertellen, als iemand zo lang kent, wat um, Henk Kamp eigenlijk voor politicus is. Nou, om te beginnen is hij een harde werker. Die inhoudelijk sterk is en een groot politiek gevoel heeft... Vergeet niet dat hij al op drie partementen zeer succesvol is geweest. Zowel bij Vrom als bij Defensie als op sociale zaken. Als je zo'n breed spectrum zo goed kunt doen. Ja, hij is heel precies. Hij kan vreselijk goed luisteren. Hij is heel zorgvuldig. Zo geduldig maakt dan een analyse en komt dan met een glasheldere conclusie. Mm -hmm. En hij heeft, want u wijst daar denk ik terecht op, uh, succesvol geweest bij sociale zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om het pensioendossier, wat later trouwens weer helemaal anders werd. Maar uh, daar heeft hij toch partijen uiteindelijk mm, tot een compromis, weten te. Uh, ja, uh, ik vind dat ook zijn, gro zijn grootste prestatie. Want het was de laatste jaren zo moeilijk om met de vakbeweging om te gaan. En dat hij er toch in is geslaagd niet alleen de FNV, maar ook de Partij van de Arbeid mee te krijgen in dat dossier. Nou, dat is... Uh, ja, kijk, hij is... Hij, hij, hij lijkt, uh, heeft een imago van rechts. Maar dat valt zo vreselijk mee. Dat is gekomen omdat hij als Kamerlid... het dossier immigratie uh, buitenlanders heeft behandeld. Later is dat heel erg in de polarisatie terechtgekomen. Maar in die tijd deed hij dat ook. Maar wel zoals hij is. Stabiel, betrouwbaar, vaste koers. Ja, een beetje rechtlijnig zou je kunnen zeggen. En uh, ja, dan... Uh, kijk, en Kamp is niet iemand van gedogen... van pappen en nathouden... Uh, hij, hij is helemaal niet gevoelig voor mooie verhalen. Als je zaken met hem wilt doen, ik heb het later als voorzitter van de FNB, er was wel even lacheren, kwamen we natuurlijk elkaar tegen. Kijk, je moet niet komen met, uh, met, uh, met vage verhalen en warme teksten. Nee, harde feiten en argumenten. Hij is zelf ook heel duidelijk, draait er niet omheen. Mm -hmm. <laughs> ja, je weet wat je daarom hebt hoor. Maar wat heeft hij aan die eigenschappen in een rol als verkenner? Want in principe um, is hij er niet om te vergeren bijvoorbeeld als intermediair. Hij, hij moet uh, ja, aanhoren uh, en, en opschrijven en verslag uitbrengen, toch? Nou ja, kijk, hij kan heel goed luisteren. Hij, hij, kijk, hij stelt scherpe vragen. Echt scherpe vragen. Uh, geen mooie verhalen. En met, die, met de antwoorden op die scherpe vragen gaat hij dan conclusies trekken op welke manier partijen die al of niet tot elkaar veroordeeld zijn. Wel natuurlijk, mm. hoe die partijen toch tot elkaar kunnen worden gebracht, waar de scherpe kantjes zitten ja. en op welke, op welke dossiers uh, de, de, de aandacht speciaal valt en wie je dus moet hebben als informateur uh, straks om juist die scherpe kantjes, die scherpe dossiers, uh, om die... Uh, uh, om, om die te kunnen oplossen. Ja. Nou heeft Kamp zelf ook een scherp kantje. <laughs> Hij heeft in de campagne Emiel Roemer, de uitspraken van Emiel Roemer van de SP zielig genoemd. Dat lijkt mij niet handig voor het verkennen. Daarna, maar het was een campagne en het was natuurlijk ook dramatisch wat er met Roemer is gebeurd in de afgelopen ja, weken. maar wacht even. Ik snap dat u dat zegt, maar dat was toen nog niet aan de orde. Uh, Roemer uh, deed een uitspraak na de berekeningen van het CPB en daar reageerde ik kamp op. Uh, de SP was toen nog niet zo gezakt in de peiling. Ja, maar Henk Dus hij ging echt inhoudelijk in op um, uh, uitspraken van Roemer. Als hij Kamp dat vindt, dan zegt hij dat. Het is bepaald geen watje. Het is niet zo dat hij denkt van nou, laat ik dat maar niet zeggen als ik dat nee, vind. Nee, dat begrijp ik. Nee. Maar nu moet hij weer neutraal zijn. En straks krijgt hij Emil Roemer weer voor zich. Um, en Emil Roemer, kan ik mij voorstellen, heeft dit wel onthouden dat dit tegen hem gezegd is? Ja, nou, dat zou best kunnen. Maar ja. laten we eerlijk zijn. De SP zal ongetwijfeld nauwelijks een rol spelen in de komende uh, weken. Als het gaat om het maken van een nieuw kabinet, net zo min als de PVV. En dat zal het zal dus in die zin niet hinderen. Ja. Verwacht u dat Henk trouwens terugkeert in het uh, kabinet uiteindelijk? Ik weet het niet. Vorige keer moest hij ook al worden overgehaald om uh, weer actief te zijn. En uh, nou, naar drie departementen. Ik denk dat. Die nog eens achter zijn oor zal krabben en uh, ik weet het niet. Goed. Hey, vanuit uw verleden als uh, VVD-prominent, uh, of nu prominent, uh, oh, ja. welke formatuur uh, zou u het liefst zien? Oh, ik denk. Nou, daar heb ik nog niet over nagedacht. Uh, ik denk niet dat Henk Kamp. Uh, dat zal gaan doen omdat hij daarvoor wel heel dicht bij de politiek staat. Maar er zijn in de VVD zoveel mensen die dat heel goed zouden kunnen. Dus ik denk dat we eerst een informateur krijgen om de dossiers op een rij te zetten. En daarover te onderhandelen met elkaar. Goed. En dan met de PvdA, meneer Kamminga? Zonder twijfel. Jan Kamminga, oud-voorzitter van... de niet alleen zonder... Zonder niet met de PVDA. Ik denk ook dat het een kabinet wordt met CDA en okay. D66. Dat wou je er toch nog even bij gezegd hebben. Die hadden we ook een misverstanden Oké, dank u wel. En zo dadelijk een reportage over de huldiging van de Blade Babe. Olympisch kampioenen, Marloe van Rijn. Verkeersinformatie eerst. John Bakker. Ja, 30 kilometer file, dat had ik ongeveer wel gedacht. Alleen, ze hebben allemaal, eh, bijna allemaal een oorzaak. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam, bij knooppunt Zaandam, drie kilometer... Er staat een bus stil op de rechterrijstrook. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Woerden, 7 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Nog een kapotte bus op de A15 van Europort naar Rotterdam bij de Botlektunnel, Dat zorgt voor 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Antwerpen bij Knoop het golder 2 kilometer. Op het knooppunt is na een ongeluk de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg nog steeds afgesloten. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde. Er staat 4 kilometer file en daar is één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. 17 minuten over 8 is het. Uh, ja, je zou bij de onderste in het Midden-Oosten bijna vergeten dat er nog een groot probleem in Syrië is en bestaat. Nieuwe gezant voor Syrië, Brahimi, heeft vandaag voor het eerst een ontmoeting met de Syrische president Assad. Brahimi staat voor de bijna onmogelijke taak een doorbraak te forceren om het geweld in Syrië te stoppen. Gisteren voerde de Syrische luchtmacht nog aanvallen uit op de stad Aleppo. Brahimi is de opvolger van Kofi Annan en die zag geen kans meer om iets te doen. Ik praat erover met onze correspondent Sander van Hoorn. Sander, is Brahimi al in Syrië, weet je dat? Hij is al in Syrië. Gisteren aangekomen, heeft al gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken daar. En vandaag gaat hij dus inderdaad praten met Assad, maar ook met leden van de oppositie in Syrië. En wat zou Brahimi in Syrië kunnen bereiken dat Kofi Annan niet gelukt is? Ja, heel weinig. En hij is daar zelf ook niet optimistisch over. Hoor. Hij heeft zelf uh, uh, ook bijna onmogelijk die woorden heeft hij ook in de mond genomen. Dus. En hij zal ook wel weten dat uh, als hij iets wil bereiken... dat dat dan waarschijnlijk niet eens zozeer in Syrië moet gebeuren... Maar uh, juist uh, uh, in de Veiligheidsraad bijvoorbeeld. He, dat was waarvan uh, zijn voorganger zei, ik kreeg daar onvoldoende steun. En dan had hij het natuurlijk met name over Rusland, die uh, als puntje bij paaltje kwam, zei van, nee ja, we gaan toch niet extra druk uitoefenen op Syrië. En dat is denk ik ook de reden dat hij nu pas in Syrië is. Hij is al twee weken aan het werk en heeft uh, hiervoor vooral met anderen gepraat, met eh, Rusland bijvoorbeeld... met Europa, met Amerika, eh, met China... met al die andere landen die iets vinden over Syrië. En dat lijkt me de juiste volgorde. Eerst ja. moet je daar zorgen dat je gesteund wordt... en pas dan ga je op de grond praten met de partijen die aan het vechten zijn. En dat gaat hij dus nu doen. Ja, maar dan heeft, hebben die gesprekken wat opgeleverd dan? Met Rusland en nou in Syrië? Nou ja, als, als dat zo is, dan, dan zal hij dat niet zeggen. Maar dat is wel zijn grote zorg al de hele tijd, hoor. Hij heeft natuurlijk geleerd van Kofi Annan en uh, hij heeft ook heel lang getwijfeld om deze baan aan te nemen... wetend dat het bijna onmogelijk is om die strijdende partijen... op dit moment bij elkaar te krijgen. En hij heeft dus, nog voordat hij de baan nam... denk ik, de Russen en de Amerikanen is goed diep in de ogen gekregen. En dan nog heeft hij gezegd dat het bijna onmogelijk is. Dus ik, ik denk echt dat hij aan het verkennen is... hij zal misschien een plan in uh, zijn achterzak hebben. Maar ja, aan plannen is nooit het gebrek, hè? dat weet nee. je natuurlijk ook. Kofi Annan had ook een prima plan, dat zou zo uitvoerbaar uh, geweest. Maar ja, het werd niet uitgevoerd en dat is dus het probleem van Brahimi. Het verzinnen van een plan, ja, dat kan iedereen en iedereen weet ook wel een beetje hoe het moet gaan. Maar ja, het uitvoeren, daar gaat het hem ook weer opnieuw in zitten. Heb jij het idee dat deze ontmoeting van Brahimi met Assad ook leeft in Syrië, bijvoorbeeld bij de oppositie? Uh, ongetwijfeld zullen ze het bekijken. Ongetwijfeld zullen ze uh, denken, het is beter dan niks. Maar kijk, in Syrië ziet iedereen natuurlijk al 18, 19 maanden... dat de internationale gemeenschap niets voor elkaar krijgt. Uh, er zijn waarnemers geweest van de Arabische Liga. Er zijn waarnemers geweest van de VN. Kofi Annan heeft uh, de deur ongeveer platgelopen. En nu heet hij dan opeens meneer uh, Brahimi. En ze hebben gezien dat er niks verandert. Integendeel, bombardementen op Aleppo, gevechten in Damascus. En dan hebben we het nog niet eens over de steden en dorpen daartussenin. Dus mensen in Syrië... Die zijn vooral sceptisch, heel sceptisch. Correspondent Sander van Hoorn, dank je wel. Door naar Minor Remmers en de Davis Cup, het tennis van vandaag in dit weekend. Het is uh, Nederland tegen Zwitserland bij dit toernooi. Plaatsvindt op het terrein van de Westen Gasfabriek, dat is in Amsterdam. En daar is ook al de hele ochtend onze verslaggever Meino Remmers. Nou, het moet even hè, Met het weer uh, ja, is het al een beetje plakkerig en... Not. Guus van Berkel is de eventmanager. Ja, je houdt je hart natuurlijk een beetje vast voor de dag van vandaag... met die grijze wolken die er boven hangen, Nou, Het is nog droog, dus we, we, de voorspellingen zijn goed. Vanmiddag klaart het sowieso op, dus uh, ik ben positief gestemd. De vraag is natuurlijk, ik kan mij een eerdere Davis Cup herinneren... die werd gespeeld in Gelderdom. Dan druk je op een knop, dan gaat het dak dicht. Perfect. Ja, dat klopt. Dat is 2003 geweest, ook tegen Zwitserland, notabene. Ja. Uh, je mag overigens niet zomaar het dak open of dicht doen bij tennis. Het is of een outdoor-event of een indoor-event. Oh, dus okay. Daar hebben we er toen voor gekozen om sowieso het dak dicht te doen en binnen te spelen. Ja. Uh, hier hebben we überhaupt de mogelijkheid niet, dus is het niet aan de orde en spelen we sowieso buiten. Maar uh, waarom West Gasfabriek en waarom dus in die open lucht? Uh, nou, het is een, uh, een unieke Davis Cup. Uh, we spelen tegen Zwitserland. De beste uh, tennisser ter wereld staat hier. We spelen een play-off om de wereldgroep. Dus als we winnen, dan spelen we volgend jaar weer in de wereldgroep. Dat zou ja. heel bijzonder zijn. En zo'n bijzonder affiche vraagt ook om een bijzondere locatie. En dat is de Westergasfabriek. En wij vinden dat dit wel een hele bijzondere plek is, inderdaad. Hoewel je er in het stadion niet veel van die Westergasfabriek ziet... want je zit natuurlijk met je neus op het veld... Nou, als je de bovenste rijen ziet, zit, wel, dan heb je een heel mooi overzicht hier over het uh, hele park en de gebouwen. Ja, en ik begreep dat Ahoy ook niet beschikbaar was, bijvoorbeeld. Nee, klopt. De, de, dat is dus nog een andere afweging. Uh, het is niet zo dat als je een locatie in gedachten hebt, dat je daar ook uh, meteen terecht kan. Dus ook daar zijn we aan, uh, aan uh, randvoorwaarden gebonden. Ja, uh, er kunnen 6000 mensen in. Ja, klopt. En daar moet het ook mee terugverdiend worden, want wat kost dit niet? Vragen ze dat uh, Nederlandse vragen. Ja, dat vragen ze he? altijd. Nou, het, ja. de, de, we, de, het doel is om onderaan de streep op nul uit te komen. Maar kan ja. je zeggen dat het een hele uitdaging is? Oh, uh, maar ik denk dat we redelijk uit gaan komen. En uh, het kost inderdaad wat. Uh, maar ja, goed, uh, als we ze hier... Zei, uh, de, ze zeiden de ton. Nou, het is wel iets hoger. Oh. Ja, ja, ja. Ja, maar uh, ik zeg al, uh, als we op onderaan, de, onderaan de streep op nul uitkomen... en we hier met z'n allen een prachtig tennisweekend hebben... Ja. dan is dat het zeker waard. Ja, ja. Ja, um, um, waar, ik Rosmalen ken ik, dat is ook buiten, dat is in het voorjaar, daar heb je natuurlijk dezelfde weersinvloeden. Dat is op gras, dit is gravel. Dat ja. speelt langzamer, zei iemand mij. Ja, dat klopt. Dat is is omdat... dat expres? Nee, nou in die zin, uh, het team betaalt, bepaalt de ondergrond. Dus ah. Jan Siemerink en zijn mannen, ja. die maken een keuze waar er op gespeeld gaat worden. Niet de Zwitsers. Niet de Zwitsers, dat is een thuisvoordeel wat je dan hebt bij een ja. loting. Dus wij hebben dat bepaald en, uh, en Jan heeft, uh, heeft voor uh, gravel gekozen. Nou, dan moeten we er straks eens achter zien te komen waarom nou juist Gravel. Ik weet het niet. Uh, zijn er nog kaarten? Dat is dan altijd de belangrijke vraag. Vandaag is uh, helemaal uitverkocht. Elk stoeltje is bezet. Uh, Vanmorgen morgen uh, gaat het heel hard. Dus uh, gaan we denk ik uiteindelijk ook uitverkopen. En zondag zijn er ook nog kaarten. Dus als mensen willen komen... morgen er snel bij zijn of anders voor zondag. En hopen dat de weergoden op ons deze vrijdag in ieder geval goed gezind zijn. Ja, dat hopen we met z'n allen. 11 uur begint de eerste match hier op het Gravel... Amsterdam-Westgrasfabriek. Nou, hier in Hilversum is het nog droog. En ik zie op Buijenradar en het uh, weerbericht dat er wel wat regen aankomt... in de ochtend, maar het is niet veel. Dus uh, nou, hopelijk houden ze het droog in Amsterdam. Of moet ik zeggen, juist niet. Daar kan die vederen niet tegen, begreep ik. Zes minuten voor half negen. Ze staat bekend onder haar bijnaam, de Blade Babe. En met de blade liep ze tijdens de Paralympische Spelen... een wereldrecord op de 200 meter... en haalde ze ook nog eens zilver op de 100 en dat terwijl ze pas twee jaar geleden begon met hardlopen. Eerder deze week werd ze al geridderd. Nou, gisteravond was ook nog eens een huldiging in haar woonplaats Purmerend. We gaan iets bijzonders doen vanavond, want jullie hebben hier in Purmerend een olympisch kampioen. De huldiging van Marlou van Rijn hier op de Koemarkt in Purmerend, waar het hartstikke druk is. Maar dat komt ook omdat hier een feestweek is. De harddraverij wordt hier gehouden. Rennen met paarden, met karretjes erachter door het centrum. Zilveren medaille op de 100 meter. Een korte huldiging. Veel publiek, enthousiast publiek ook. Een publiek dat haar overigens eigenlijk helemaal niet kende. Weet u wie er gehuldigd wordt? Nee, ik zou het niet weten. Wordt gehoord van Marlou van Rijn? Sorry, van wie? Van de politieke partij? Geen verhaal Nee, Nee, weet ik ook niet. De Blade Babe wordt ze wel genoemd. Geen idee. Wie, wie is dat? Ze won goud en zilver op de Paralympische Spelen. Ah, echt waar. Hardlopen. Oké, okay, oh, dat heb ik trouwens wel gelezen. Ken je haar bijna? Nee, helaas niet. Blade Babe. Oh, ja, die heb ik gezien bij uh, Martens Meets aan tafel volgens mij. Uh, bruin haar, toch? Dames en heren, ik heel de voor... En daar komt Marlou van Rijn inderdaad uit die Rolls Royce gelopen, klaar om gehuldigd te worden. Oranje jasje aan, spijkerbroek, wit shirt en een grote glimlach op haar gezicht. Ik geef graag het woord aan de burgemeester Dombel. Wij willen haar in Purmerend de hoogste onderscheiding geven die we kennen voor een sporter. Wij willen haar de zilveren Purmerender geven. Geef haar een geweldig applaus, ze verdient het. Ze laat zien wat een sporter kan doen. En dan na die huldiging richting het café. Nog even in een zaaltje napraten met uh, bekenden, met familieleden. En dan kom ik onderweg naar dat café tegen Frank Jol. De man die haar protheses maakt. Die haar bleeds ook maakt. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk om goed materiaal te hebben. Als je, in haar geval met sporten heb je, is het heel belangrijk om goede spullen te hebben. Net als een goede en een goede wielrenner fiets hebben. Een goede kreur, een goede auto nodig hebben. hebben ja, er zitten dus nodig. verschillen tussen die bleeds. Er zitten wat verschillen tussen jou. En wat is het geheim van de blade die jij maakt? Uh, dat het helemaal voor haar aangepast is. Elke, elke millimeter is, is getest en gedaan. En daar performt ze het best op. Dus uh, dat is het geheim erachter. Zo dames en heren, mag ik nog één heel groot applaus voor Malou van Rijn. Malou van Rijn gaat ook door het leven onder de bijnaam de Bleed Beep. Wat vindt ze eigenlijk zelf van die bijna? Ja, nou ja, het is afgeleid van Blade Runner. En dat is Oscar Pistorius die natuurlijk uh, ook de Olympische Spelen heeft gedaan. En een ongelooflijk geweldig atleet is. Dus ja, ik kan het niet anders dan als compliment opvatten. Voordat je ging hardlopen was je zwemster. Paralympisch uh, zwemster ook. Ja, daar heb je goed in gepresteerd. Op een gegeven moment had je daar genoeg van. Twee jaar geleden begonnen met hardlopen. En dan zo snel op zo'n hoog niveau. Wat zegt dat over jou of wat zegt dat over het uh, Paralympisch hardlopen? Ik denk dat het vooral ligt aan dat... Uh, Nederland staat zo voor, is zo vooraanstaand wat betreft uh, Paralympisch atletiek. Dus ja, ik kon gewoon in een heel professioneel team instromen. En dat, het enige wat ik hoefde te doen was eigenlijk rennen. Ik heb gewoon hard voor getraind. Op het moment dat ik wist dat ik dit wilde, ben ik, uh, ben ik er alles aan gaan doen. En ik heb mazzel gehad dat ik alles kan, kon doen. Het is niet zo dat je denkt, nou, dit heb ik gehaald. Ik heb gezwommen, ik heb hard gelopen. Ik ga weer nu ga maar weer eens een andere sport doen. Nee, nee, nee. Ik ben echt verliefd geworden op atletiek. Dus dit zal ik nog heel lang blijven doen. Oké, okay, veel succes erbij. Dankjewel. Zilveren medaille op de 100 meter. En een gouden medaille op de 200 meter. En we mogen best langzaamaan eens een beetje voor haar klap, hoor. Dat mag best. Dat mag best, voor de en Geklapt wetter. U hoorde een bijdrage van Jeroen de Jager. Zo dadelijk praat ik met uh, Frans Wijsglas, oud-Kamervoorzitter... prominent lid ook van de VVD, over de verkenningen die begonnen zijn. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM...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 Ga naar vodafone.nl slash signaalplus. Power to you. Vodafone. Radio 1. Het NOS-journaal. De VVD-leider Rutte bij verkenner Kamp... en legt deel van een winkelcentrum in Breda in de As. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Negens. De minister Kamp is begonnen met zijn verkenningswerk... voor de kabinetsformatie...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 Tot straks. De gesprekken gaan over wie als informateur bij de kabinetsformatie kan optreden. En ook wordt gesproken over de opdrachten die de informateur meekrijgt. In Breda heeft een grote brand gewoed in een winkelcentrum, winkelcentrum De Burgt. Rond acht uur was het vuur onder controle, de politie. In dat winkelcentrum De Burg, daar ontstond de brand, ja, vermoedelijk eh, bij de droogisterij. Althans, daar werden de eerste vlammen gezien.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 De meerderheid van het Curaçaose parlement heeft vervolgens de negen dimensionaire ministers van het kabinet Schotten... per direct naar huis gestuurd. Maar of dat staatsrechtelijk allemaal mag, is nog niet duidelijk. Actievoerders van Greenpeace zeggen dat ze ruim 60 tankstations van Shell hebben stilgelegd. Volgens een woordvoerder van Greenpeace is het niet meer mogelijk om benzine en diesel te tanken. Dat doen we door de vulpistolen vast te maken, eh, waardoor er niet getankt kan worden. En ik sta zelf hier bij het tankstation eh, bij Breukelen... En uh, hier hebben we dus zo'n 27 pomps uh, dicht vastgemaakt. En uh, nou ja, hier wordt dus niet meer getankt. De acties zijn een protest tegen olieboringen van Shell in het Noordpoolgebied. Shell is afgelopen zondag daadwerkelijk begonnen met het boren naar olie. Het is een zeer omstreden plan. Uh, omdat de kan kans op een olielek daar 20% is volgens de, Amerika de Amerikaanse overheid. En uh, ja, we hebben daar vele malen tegen geprotesteerd met heel veel mensen over de hele wereld. En toch gezet Shell die plannen door. Nu ze het dus echt begonnen zijn, is voor ons de maat vol. Een onbekend aantal actievoerders is door de politie opgepakt. Shell zegt dat het bedrijf begrijpt dat mensen hun mening willen uiten... maar de manier waarop ze dat doen, daar zijn we het niet mee eens, zegt een woordvoerder. De Japanse regering komt naar verwachting vandaag... met plannen om de komende twintig jaar alle kerncentrales te sluiten. De regering wil op termijn volledig overschakelen op fossiele en duurzame energie... Het voorstel betekent een radicale breuk met het huidige beleid. Tot nu toe streefde Japan ernaar om zeker de helft van de benodigde energie in kerncentrales te produceren. Maar sinds de nucleaire ramp in Fukushima, vorig jaar maart, is er veel verzet in Japan tegen kernenergie. Dit was het Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het noordwesten gaat het af en toe regenen. Later in de middag volgen er opklaringen, maar ook enkele losse buien. Het wordt maximaal 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west en is vandaag flink aanwezig. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig aan zee en zeeën op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en in de nacht is het overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui voorkomen. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen start met veel bewolking. Gedurende de dag komt vanuit het zuidwesten de zon er steeds beter door. Het blijft overal droog en het wordt morgen circa 18 graden. De wind is westelijk en overwegend matig van kracht. Zondag wordt een droge dag met regelmatig zon. Met gemiddeld 20 graden wordt het iets warmer dan vandaag en morgen. De wind draait van west naar zuidwest en is matig boven land en vrij krachtig aan zee. Ook maandag lijkt een droge dag te worden met een middagtemperatuur rond 20 graden. Vanaf dinsdag schakelen we over op buig weer met maximaal rond 17 graden. Nou, we hebben verkeersinformatie. 13 files, alles bij elkaar 45 kilometer. Na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord, 3 kilometer. Alle rijstroken daar zijn wel weer vrij. Veel vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Eerst bij Reewijk 3 kilometer. En verderop bij Harmelen 5 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Antwerpen. Is bij knoppend Galder nog steeds de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg afgesloten. Hij heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. En na een ongeluk op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn... bij Heerde, vijf kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer open. Cliff, we blijven maar klachten krijgen over die verkeerde leveringen. Wat moeten we daar nou aan doen? Nou, gooi er gewoon even een viruskennisje overheen. En aan de achterkant de medisch afsluiten met de vaarwal. Oké, als dat niet werkt? Als het echt niet anders gaat, lieten. Altijd.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 Wilt u mij alle informatie sturen? De extra voordelige bedrijfsschadeverzekering van Centraal Beheer AGMEA. Na een bedrijfsbrand, vaak het verschil tussen erop of eronder. Voor ondernemers zoals u. Ga naar Centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op Doorleefverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas Cardiff. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. Ik heb je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 Minister Kamp is begonnen met de verkenningen. Zo rond acht uur is hij daarmee begonnen. Verkenningen voor de formatie van een nieuw kabinet. Op dit moment uh, spreekt hij met VVD-leider Rutte, de winnaar van de verkiezingen. En ik spreek met Frans Wijsglas. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Oud-Kamervoorzitter, prominent lid van de VVD. Was u, uh, meneer uh, Wijsglas, verrast dat Henk Kamp werd aangewezen als verkenner? Niet zozeer over de, de persoon van Henk Kamp, want ja, hij is iemand die dit soort dingen eh, gewoon goed kan. Daar ben ik van overtuigd. Dus op zich is de keuze goed. Maar ik vind het, ja, hoe zeg je dat nou vriendelijk? Eerlijk gezegd, ridicule dat. Henkamp kamp als een soort uh, koninkamp uh, in de plaats van de koningin treedt. Want hij doet nu uh, deze dagen datgene uh, wat uh, jarenlang, wat zeg ik, decennia lang uh, door het staatshoofd is gedaan. En daar bent en... u het niet mee eens, meneer Wijschers, met die verandering? Nee, ik ben het er niet mee eens, uh, omdat uh, uh, de procedure bij het staatshoofd die leek ondoorzichtig. Ja, wat er in het paleis gebeurt, eh, dat weet je niet. Daar zijn u en uw collega's eh, niet bij. Maar... Eh, zodra een fractievoorzitter bij de kolonin was geweest... werd er door die fractievoorzitter een persconferentie gegeven. Mm -hmm. nou, ik heb gisteren eh, geen persconferenties eh, van, van fractievoorzitters gehoord... Eh, nadat eh, de beslissing om de heer Kamp te benoemen was genomen. En, en, en, en premier Rutte, of fractievoorzitter Rutte moet ik zeggen... die had het alleen maar over radiostilte. Mm -hmm. Dus het gekke is dat men heeft ervoor gekozen in de Tweede Kamer... bij meerderheid om eh, het zonder de kolonin te doen om het proces doorzichtig, transparant, toegankelijk te maken. En het gevolg is dat uh, de transparantie van het paleis is ingehouden voor de geheimzinnigheid van de spelonken van de Tweede Kamer. Het ja. mm, speelt natuurlijk ook een rol dat um, de koningin steeds vaker... in um, ja, wat politieke discussies terecht terechtkwam. Hè? En, en haar rol wat dat betreft ook betwist werd. Uh, vindt u uh, om die reden dat het goed is dat zij daar nu... in dat op zich geen rol meer speelt? Nee, ik was het eerlijk gezegd niet eens met die, die discussie. Ik vond dat zij haar taak als ja, neutrale procesbegeleider... meer was ze niet. Want wanneer er echt politiek werk aan de winkel was... vroeg ze daarvoor een informateur of een formateur. Mm -hmm. Dus ik vond dat ze haar werk als neutrale procesbegeleider... heel erg goed deed. Ja, en wat heb je nu? Nogmaals, de persoon van Henk Kamp is prima... maar er zit een geprofileerde politicus, een VVD-politicus... zittend demissionair minister. Ja, dat is toch anders dat het neutrale staat. Dus ik vind het ja, jammer meer dan dat. Ik vind het echt een foute beslissing van de Tweede Kamer. Ja, en u heeft het inderdaad over die neutrale procesbegeleider... en wijst al eventjes op de achtergrond van Henk Kamp, een VVD'er... heeft ook in de campagne uitgehaald naar bijvoorbeeld SP-leider ja. Roemer. Hij heeft hem de uitspraken van Roemer zielig genoemd. Ja. Is die dan nog wel zo neutraal? Ja, de, iedere politicus, dat geldt ook voor mij, uh, heeft zijn of haar verleden. En het is nou eenmaal zo dat, dat iemand na een campagnetijd ook in een andere rol... een neutrale rol, minister, minister-president... Uh, wat Kamp betreft nu, nu, nu Verkenner of hoe het mag heten, uh, uh, moet kunnen werken. Dat vind ik op zich niet zo gek. Het is trouwens wel weer zo, zeg ik heel snel... dat uh, gisteren kennelijk een gesprek is geweest tussen uh, Roemer en Kamp... naar aanleiding van dat, dat in de in de campagne... En, en ook van dat gesprek uh, tussen Roeper en Kamp uh, heeft u en hebben wij uh, helemaal niks gehoord. Dus nee. ook weer geheimzinnigheid. Ja, dat, dat irriteert u, hè? meneer Weisgras, dat, dat die transparantie nu eigenlijk toch helemaal niet is. Ja, het, het was natuurlijk, nou, dat zou ik nou niet net doen alsof het, het proces van de kabinetsformatie uh, uh, op, het, op het buitenhof of binnenhof plaatsvond, vroeger natuurlijk niet. En je hebt voor onderhandelingen, uh, heb je ook, ook op een gegeven moment rust en, en, en wat vertrouwelijkheid nodig, dat begrijp ik ook wel. Maar zoals het nu gaat, is dat het hele proces ja, veel minder doorzichtig is geworden. En ja, ik vind het... Ja, nogal ironisch dat diegenen, D66 die bijvoorbeeld, uh, die uh, een, een meer democratisch proces wilden, het uh, nu geheimzinniger hebben gemaakt. Ja. Het is crisistijd. Hoe lang zouden de verkenningen en de formatie maximaal mogen duren, wat u betreft? Kort, uh, u zegt het zelf, het is crisistijd. Uh, de, de wereld uh, gaat door, economisch, politiek. Met name Europa gaat door. Er worden belangrijke beslissingen genomen... waar de Nederlandse premier en de Nederlandse minister van Financiën... Ja, volwaardig aan moet kunnen meedoen. Mm -hmm. En het zou heel slecht zijn als we straks in januari of februari... nog steeds uh, de missionaire bewindslieden uit het huidige minderheidskabinet hebben. Dus ik vind, dat is een willekeurige datum... maar, maar ik vind dat toch rond 1 november... 15 november. Uh, de formatie. Uh, afgerond zou moeten zijn. En de Kamer. Uh, die heeft nu een grotere rol. in de formatie. daar hadden we het net over. En ik vind ook dat de Tweede Kamer. Uh, wanneer ze volgende week. Uh, een formele opdracht geeft aan een informateur. want dat gaat volgende week gebeuren. Uh -huh. dat er ook een tijdslimiet. aan zou zit, moeten zitten. En uh, dat zou 1 november. of 15 november kunnen zijn. En ik vind als het niet lukt. In een gewoon formatieproces, dan zou je toch na 1 november of 15 november andere wegen moeten bewandelen. Dus weer op de deuren van het paleis uh, aankloppen? Nou, dat zou kunnen, maar dat, dat is toch. toch uh, dat zou ik, misschien een beetje pijnlijk op, zijn hè, voor de Kamer. Dat zou voor de Kamer pijnlijk zijn. Uh, maar dat, ik denk meer aan een andere weg, dat je dan toch moet denken aan een. een ja, ik noem het maar extra parlementair kabinet. Uh -huh. uh, wanneer ze gewoon niet in staat zijn om snel een kabinet te vormen, zeg ik nogmaals. Extra parlementair kabinet... Dat, ik zeg expres niet een zakenkabinet, ik, ik voel er niks voor om allerlei mensen uit het bedrijfsleven uh, in, in, het, in het kabinet te zetten. Dat, dat is ook eenzijdig en niet nodig. Maar extra parlementair, in de zin dat je een formateur zou kunnen vragen, ja. uh, die wat meer op afstand staat. Uh, iemand als, als, als een renooi kan, ik noem een naam. Maar, uh, en die zou dan zelf een regeerakkoord kunnen maken. Oké. Okay. Daarbij ministers die wat meer op afstand van de politiek staan... kunnen uitnodigen om tot een kabinet toe te treden. Ja. Dat kabinet moet natuurlijk wel door de Kamer worden goedgekeurd. Dat Ik spreekt snap vanzelf. Het. Ik snap het. Uh, meneer Wijsglas, we hebben een datum. Eerste week november. Uh, we zijn heel benieuwd hoe, dit, hoe ja. dit af gaat lopen. Of het een beetje in die richting komt. Dank voor nu in ieder geval. Niks dank en een prettige dag voor u en voor de luisteraars. U ook. Meneer Wijsglas, dank u wel. Oud-Kamervoorzitter en prominent lid van de VVD. Gauw door naar Meino Remmers. Dit weekend weer Davis Cup Tennis Nederland tegen Zwitserland in Amsterdam. Op een nieuw gebouwde baan. Mijno uh, is daar al de hele ochtend. Heb je eigenlijk al tennissers gezien, uh, Mijno? Ja. Ik hoor wat. Ja. Er hey, hey, dat, dat wordt al geserveerd, ja. Let op, hè. Een Zwitser shirt. En als je zo dichtbij staat, dan voel je ook de energie van zo'n speler. Hè? Prachtig dit. Ja, dit is de man waarom alles draait, hè? Roger Federer. Over iets meer dan twee uur, om elf uur, uh, opent hij hier deze Davis Cup uh, ontmoeting Nederland-Zwitserland. En hij staat nu, eventjes, uh, staat nu eventjes in te spelen. Ja, mooi om te zien. Geweldig. Mark Brasser, onze collega van de sport, zal de hele dag verslag doen... vanuit Amsterdam, tenminste, als het niet gaat regenen. En het, is, het ziet er heel grijs uit. Er wordt gespeeld op gravel, niet op gras, zoals in Rosmalen wel. Waarom gravel en waarom bij de Westengasfabriek in de openlucht? Is dat tactiek, is dat expres? Dat is uh, tactiek en dus expres, inderdaad. Ja? Uh, ja, de, de, de, de het is een list. Het is een list. De thuispellende ploeg mag de ondergrond kiezen. Nou, daarbij zijn ze uitgegaan van de, de sterkste ondergrond... of zeg maar waar de Nederlandse kopman het liefst op speelt, Robin Haase. Nou, Dat is op gravel. Hij speelt het best op Gravel. Maar ze zullen ongetwijfeld ook gekeken hebben naar de tegenstander. En dan, ja, dan weet je dat Roger Federer uh, Gravel van alle ondergronden... Gravel wel zijn minste ondergrond is. Dus daarvoor hebben ze voor Gravel gekozen. En van Federer is ook bekend. Uh, niet dat hij slecht is buiten. Hè. Ik bedoel, dat, dat kan je natuurlijk helemaal niet zeggen. Maar uh, binnen is hij gewoon beter. Omdat dan de omstandigheden in zijn voordeel zijn. Hij oh. heeft nu te maken met de elementen. En dat, ja, daardoor wordt het toch ja, verwacht de wind. Toch dat ze meer kansen krijgen. De wind onder meer. Uh, misschien de zon. Uh. Ik bedoel, we kijken naar de vlaggen nu. Nou, uh, het, het, het, het waait redelijk, het waait stevig. Zuidwesten? zuidwester? Ja, onder op de baan he, beneden in een stadion. Eh, draait die wind misschien nog wat? Komt die niet altijd uit dezelfde hoek? Ja, en dat is natuurlijk dan daar hoopt Nederland op dat Federen daar problemen mee heeft. En dat de de invloed heeft. De eventmanager zei net tegen mij: nee, het is ook vanwege het uitzicht dat we de Westen Want het is zo'n unieke locatie. Maar als we verderop kijken, zien we een spoorlijn en een schoorsteen van een energiecentrale. Dat is dus ook een kletsverhaal. Dat is een, een kletsverhaal. Ja, het is leuk, de entree is leuk inderdaad, die oude gebouwen van de Wester maar, maar als hier in het stadion. Dus zie je niks signaal, van Alleen lucht en inderdaad in de verte een rookpijp waar rook uit komt. Dus dat, dat zal het argument nee, dat zal het niet zijn. Het punt van zo'n Davis Cup is, heb ik begrepen... het lijkt net alsof dat ik heel veel van tennis weet, ik weet er 0,0 van... Uh, is dat, dat die wel uitgespeeld moet worden. Dus als het veel gaat regenen of echt slecht weer is... en het groene zeil moet er weer overheen... dan zitten jullie hier desnoods maandag dinsdag nog. Ja, dat is, dat, dat, dat is waar. En dat is vaker gebeurd. Ik kan me nog een, een, een België en Nederland herinneren... die ja. inderdaad op de maandag uh, beslist moet worden. Ja, dat is het risico van, van in de open lucht spelen de afgelopen dagen is het, is het redelijk weer geweest mm -hmm. overdag. Nou, nu, het lijkt nu, nu we zo hier staan te praten, dat het ietsje beter wordt. In de, in de, in de verte wordt het wat lichter. Maar inderdaad, ja, als de voorspellingen slecht zijn... en het wordt nou, zeg maar als een hè, slechte pornofilm... Erop, erop, erop, eraf, eh, erop, eraf... En, en het wordt laat, want dan kan ook maar tot, tot een uur of zeven getennist worden. Dan wordt het echt wel donker. Ja, en dan moet je wel er staat twee geen part, licht. Uh, nee, er staat geen licht. En dan moet je wel je twee partijen gespeeld hebben. Anders dan moet je morgen verder. Dat heeft dan weer invloed op het programma van morgen. Op de dubbel. Ja, ja. die dan he, Want alle spelers... Uh, Federer, Wawrinka, de, de Zwitsers die zometeen gaan singelen... Die, die dubbelen ook morgen met elkaar. Robin Hazen gaat vandaag singelen, die staat morgen op het dubbelprogramma. Dus alles heeft invloed. En dan kan het zijn dat het gaat verschuiven inderdaad... en dat je misschien op maandag uh, af moet maken. Gebouwd in een tijdelijk stadion van honderden en honderden... zo niet duizenden stijgerpijpen. Uh, je weet dat je helemaal bovenin zit. Hè? Een hokje, heel klein, ik had mezelf al bijna in opgesloten... bovenop die stellage. Ik heb het gezien, hè? Ja. Dunne, dunne, dunne, dunne, stalen uh, pijpjes. Uh, Voor mij mag de wind wel iets gaan liggen. Ja. Want, uh... we, moeten, we moeten afronden. <laughs> En dat doe ik met een... Uh, ik heb een Timo de Bakker doosje gevonden. Daar krijg je Timo de Bakker kauwgumpjes uit. Is echt, uh, wil je er eentje? Ik heb er rustig wel eens. Ja. ja. Oké, okay, Timo de Bakker je Dankjewel. Pornofilms en stijgerpijpen daar in Amsterdam. Nou, dat wordt wat. Het uh, gesprek tussen Kamp en Rutte, heb ik begrepen, is afgelopen. We horen zo wat er is gezegd. Eerst maar nog even uit de verkeersinformatie. John Bakker bij de AWB. Met veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Schiphol, 6 kilometer. Nog iets langer is de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Batouverdorp, 7 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Antwerpen is bij knooppunt Galder... Nog steeds de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg afgesloten. Hij heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Tilburg en verderop richting Eindhoven kan vanaf knooppunt Zonzeel bij gaan omrijden via Oosterhout over de A59 en de A27. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ja, dan is het natuurlijk de vraag, heeft Mark Rutte als uh, fractievoorzitter van de VVD de radiostilte verbroken zojuist? Marcel Bril, vertel. Ja, dat, uh, dat is inderdaad zo. Ik kan helemaal gaan vertellen wat hij gezegd heeft. Maar ik stel voor dat we even gaan luisteren wat hij vertelde toen hij zojuist een paar minuten geleden naar buiten kwam. Uh, ik heb de verkenner gezegd dat wat betreft de VVD nu eerst onderzocht zou moeten worden...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 Hoe belangrijk is het voor u dat er ook in de Eerste Kamer... uiteindelijk een meerderheid komt voor die regering... die natuurlijk nog gevraagd moet worden? Ja, voor de stabiliteit van zo'n kabinet is... Natuurlijk belangrijk, uh, de chemie tussen partijen en is het mogelijk inhoudelijk programmatisch tot overeenstemming te komen. Dat zal moeten blijken. Uiteraard is ook draagvlak in de Eerste Kamer uh, belangrijk. Uh, en dat zal ook bekeken moeten worden in zo'n informatiefase. Dus dat suggereert dat u er eigenlijk wel één of twee bij zou willen hebben? Uh, niet automatisch, vandaar mijn formulering tenminste. Maar in zo'n informatie zou je moeten zien in welke vorm. Programmatisch dan wel in de samenstelling van het kabinet. Want dat is dan echt aan die informatieronde bekeken moeten worden hoe je het draagvlak in de Eerste krijgen. U heeft altijd gezegd, um, ja, samenwerken met de PvdA, dat is heel ver weg. Ik weet, dat is in de campagne. Uh, dan uh, gebruikt u die verschillen vooral om te benadrukken. Ziet u dat nu anders, of is het nog steeds heel ver weg? Ja, dat zal, zal ook een ingewikkelde informatie zijn, maar de kiezer heeft gesproken. En de kiezer heeft een situatie uh, uit de verkiezingen laten komen... waarbij twee partijen rond de 40 zetels hebben... en de eerstvolgende partij 15 zetels heeft. Waarbij die twee partijen van rond de 40 zetels allebei ook fors hebben gewonnen bij die verkiezingen. En misschien mag ik er nog eens op wijzen... mijn partij won tien zetels... en dan zegt men de Partij van de Arbeid won er 9. Nee, de Partij van de Arbeid won er 25, want die kwamen van 15 in de peiling. He, dus het is echt zo dat deze verkiezing... Uh, vooral ook het grote succes laat zien van die Partij van de Arbeid. En dan zou het raar zijn om niet serieus te kijken... of je de twee winnaars van de verkiezingen kan laten samenwerken... omdat je omdat dat toch een duidelijk signaal van de kiezer is. Zit er zitten nog veel verschillen tussen, tussen u en de PvdA. Maar vindt u dat de partijen dus ook u over, daar komt hij weer... de eigen schaduw heen moeten gaan springen... en snel een kabinet moeten gaan vormen in het belang van het land? Nou, beide is waar. De verschillen zijn groot. Maar waar is ook dat Nederland in een ernstige uh, crisis is... en het hoofd moet bieden ook aan, ook in Europa... krachtig beleid moet kunnen voeren uh, in Europa met zijn partners en daarom de vorming snel van een stabiel kabinet ook heel belangrijk is. Ja, Mark Rutte, hij laat nog heel veel dingen uh, vaag. Maar wat wel heel erg duidelijk is, is dat de PvdA en de VVD... wat hem betreft dus aan tafel moeten. Nou, ik ben benieuwd hoe Diederik Samson daarover denkt. Uh, want uh, die is de volgende. Hij is nog niet hier gearriveerd. Maar we zullen hem dat dan uh, voorleggen wat hij daarvan vindt. Uh, en uh, de rest van de dag uh, komen alle anderen langs... om ook met Henk Kamp hun voorkeur aan te geven. Oké. Okay. Nou, uh, Marcel, dank je wel. Het is je gelukt, de verleidingspoging om Rutte te laten spreken. Uh, hij heeft gezegd... Uh fractievoorzitter Rutte, want zo moeten we hem nu noemen, dat eh, er eerst onderzocht moet worden, de mogelijkheid van een kabinet met in ieder geval de VVD en de PvdA, eh, omdat dat de twee partijen zijn eh, die de verkiezingen gewonnen hebben. En hij wees nog even op de eh, flinke overwinning ook van de PvdA. Dus daar moet zeker naar gekeken worden. En hij heeft ook duidelijk aangegeven dat een kabinet met de SP niet wenselijk is voor de VVD. U hoort later op deze zanamier meer over de verkenningsgesprekken van Henk Kamp, die op dit moment gaande zijn uh, Samson, de fractievoorzitter van de P van de A, komt zo dadelijk langs bij Kamp. Dus uh, later meer. We moeten naar Amerika, want opnieuw gaat de Amerikaanse Centrale Bank geld pompen in de Amerikaanse economie. Eerder ging het om ruim 2000 miljard dollar en nu komen daar nog eens tientallen miljarden bij. Elke maand 40 miljard dollar en dat voor onbepaalde tijd. Het moet de Amerikaanse economie helpen met het herstel. Maar het is niet zonder risico. Over de risico's en de mogelijkheden praat ik met Joost van Leenders... van BNP Paribas Investment Partners. Meneer van Leenders, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eerst eens uitleggen hoe dat werkt, geld in de economie pompen? Wat gebeurt er dan? Ja, wat de Amerikaanse centrale bank nu eigenlijk gaat doen... is uh, uh, uh, bepaald schuldpapier opkopen. Schuldpapier is in de markt en wat ze, ze nu gaan doen... Dat, dat, noemen we, dat zijn eigenlijk hypotheekgerelateerde obligaties. Dus Er zijn bedrijven die verlenen hypotheken... Uh, uh, aan gezinnen. Uh, maar om dat uh, geld bij elkaar te krijgen, geven ze obligaties. Ja, dus ze lenen zeg maar, geld in de markt en daarmee financieren ze die obligaties. Nou, die obligatieleningen die in de markt zijn gezet, die gaat de Amerikaanse Centrale Bank nu opkopen. Dat doen ze via de banken. Uh, en zo komt er dus eigenlijk geld bij die banken terecht. En het idee zou dus uh, tweeledig zijn. Ten eerste, door die obligaties op te kopen, gaat de, rente daar, de rentevergoeding daarop dalen. Dus dat betekent dat uiteindelijk ook de hypotheekrente wat zou moeten gaan dalen. Uh, en de banken krijgen meer geld wat zij hopelijk gaan uitlenen. Ja, maar um, ik heb altijd geleerd dat als er nieuw geld komt... dat er een risico van inflatie bestaat... en dat dat kwalijk kan zijn voor uh, bijvoorbeeld koopkracht. Ja, dat is waar. En um, dat is, dat is iets wat we bijvoorbeeld bij de eerdere opkoopprogramma's hebben gezien. En er was niet eens zozeer inflatie in de Amerikaanse economie. Uh, dat heeft ook te maken met de, de zwakte van die economie... met de arbeidsmarkt bijvoorbeeld... Dat, uh, ja, die werkloosheid is nog zo hoog dat, je, dat, dat er geen, uh, geen loonhuizen kunnen volgen. Dus die kans is kleiner. Mm -hmm. Maar we zagen dat toen wel in allerlei grondstoffen, zoals de olieprijzen, ging oplopen. Uh, en dat is ook inflatie. En dat tast inderdaad de koopkracht aan. Dus di dit, dat risico is er. Uh, nou heeft uh, de, uh, Ben Bernanke, dat is de, de baas van de Amerikaanse Centrale Bank. Die heeft uh, recent in een speech uh, geweest van ja, die risico's die zijn er, maar die, die, die, die schatten we eigenlijk kleiner in. Uh, dan het risico van een hele zwakke economie en uiteindelijk dalende prijzen. Want dat is zijn grote grote angst. Ja, ze hebben het al eerder gedaan. Uh, denkt u dat dit gaat werken? Nou, het helpt natuurlijk zeker. En uh, je kunt natuurlijk zeggen, ze hebben het eerder gedaan. En de Amerikaanse economie die draait nog steeds niet goed. Nou, dan kan je ook zeggen, ja, wat was er wel niet gebeurd als ze niks hadden gedaan? Ze ja. hebben zelf, daar, de VED heeft daar zelf aan gerekend. Um, uh, die eerdere programma's, daar is, daar is, uh, uh, uh, dus is het wel over eens. Heeft het onderzoek wel wel niet meer uitgewezen dat het wel geleid heeft tot een lagere rente. En ja. daarmee heeft het de economie wat geholpen. Maar, maar is het is natuurlijk nu zo dat die rente die is al extreem laag is. En ook die hypotheekrente is wel extreem laag. Dus er is dus weinig ruimte ja, om dat nog verder naar beneden te drukken. Dus ja. daardoor zou je zeggen dat het effect van dit programma zou misschien wat kleiner zijn. Maar het feit dat het onbeperkt is, dat ze dus net zo lang, eigenlijk net zo lang kunnen doorgaan totdat ze hun doelstelling bereikt hebben, dat maakt het wel krachtiger. Joost van Leenders van BNP Paribas Investment Partners. Dank voor uw analyse. En zo dadelijk uiteraard meer over de gesprekken die gaande zijn op het Binnenhof. Gesprekken van Henk Kamp als verkenner met de verschillende lijsttrekkers en fractievoorzitters. We houden u op de hoogte. Straks meer. Blijf luisteren. Vandaag vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag laat. Herman Brusselmans over mode en vrouwen. Ik zou echt wel een bijvrouw willen, weet je wel? Zo'n een, een lekker wijf. Rubrieken van Bert Brussen, Justus Van Oel en Frits Barend. Ik wil wel even iets onthullen. Ik heb hem een sms'je gestuurd. Toen bleek dat hij voor de derde keer ging scheiden. Ik zei beste Ruud, misschien moet je eens aan een man denken. En live muziek van Ben Saunders.